Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De geheime notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden openbaar. Dat heeft premier Rutte gezegd. Het gaat om gespreksverslagen van anderhalf jaar geleden. Volgens RTL Nieuws ging het in die vergaderingen over het achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire. Nu worden die stukken dus allemaal openbaar. En dat is best bijzonder, want eigenlijk blijven ze al twintig jaar geheim. Dat zijn dus alle notulen die eerder naar de ondervragingscommissie zijn gegaan. De commissie van het parlementair onderzoek kinderopvangtoeslag. Zowel de versie die is gegaan naar de voorzitter als de versie die is gegaan naar de leden van de commissie. Dus al die. Stukken uit de noten die zij gehad hebben, die zullen maandagavond ook worden openbaar gemaakt samen met de brief van de Kamer. Vanaf maandag is te lezen wat er anderhalf jaar geleden allemaal tijdens de ministerraad is besproken. Als het aantal coronabesmettingen niet snel daalt, dan komen de ziekenhuizen volgende week misschien in code zwart terecht. Zegt Diederik Gommers van de IC's in een podcast van Radio 1. Ik hoop. Dat er nog ergens een rode stopknop zit, eh, dat we die voor dinsdag eh, nog kunnen gebruiken om als het echt niet goed gaat, snap je? Want anders moeten artsen gaan kiezen welke patiënt ze wel of niet helpen, omdat er niet voor iedereen plek is. In een politiebureau in een stad in de buurt van Parijs is een agenten doodgestoken. Het is onduidelijk waarom een man een mes trok. Volgens Franse media is de man zelf ook omgekomen toen de politie hem wilde arresteren en op hem schoot. Iets heel anders, een opvallende transfer kwam vandaag rond. Keeper Remco Pasveer verhuist van Vitesse naar Ajax. Pasveer is 37, normaal niet echt meer een leeftijd waarop je de stap naar een topclub maakt. Vindt Pasveer zelf trouwens ook? Ik denk niet dat, uh, dat, was, ik denk niet dat, dat mensen het dat verwacht hadden. Nee. En voor mezelf, ik, ik uiteindelijk ook niet. Maar uh, als ik terugkijk, denk ik: van, ja, heb je het verdiend? En tot slot nog het weer voor vandaag. Het blijft droog vanavond ook. Het kan vannacht weer licht gaan vriezen. Morgen begint het koud, maar de zon laat zich ook weer zien. Het wordt uiteindelijk 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn wat problemen voor het verkeer rond Amsterdam. En dat komt vooral door een ongeluk op de A10. Op de A10 Noord bij de Koentunnel. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de Ring Zuid rijdt het ook nog langzaam. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen staat een pechgeval bij de afrit Eimuiden. Dat kost je een kwartier extra vanaf knooppunt Beverwijk. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder is het druk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... tussen knooppunt Rottenpolderplein en Beverwijk Oost. Daar doe je er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 pikken we niet bij de ANWB. Want met onze fietsverzekering met track-and-trace-systeem... vinden we je gestolen fiets gewoon weer terug. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl slash fiets. Of je nu alleen bent, of juist samen... door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen... of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen. Van je werk...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 We Winner. I to me. Als hij de troon besneeuwt, en zinters lag er altijd sneeuw, en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren, en niemand werd er arm. Goedemiddag. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Maandag worden vertrouwelijke kabinetsnotulen over de toeslagenaffaire openbaar. Premier Rutte zei dat de ministerraad dat unaniem heeft besloten. De Tweede Kamer had om de stukken gevraagd. Het Europees Medicijnagentschap zegt dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin in alle leeftijdsgroepen opwegen tegen de risico's. Het EMA deed verder onderzoek naar de bloedstollingsproblemen als zeldzame bijwerking van vaccinatie. Op last van het kabinet geven artsen dat vaccin van AstraZeneca al een paar weken niet meer aan 60 minners. Maar in bepaalde gevallen kan dat toch, adviseert artsenfederatie KNMG. En het weer, vanavond en vannacht kans op nachtvorst. Morgen meer bewolking dan vandaag en het wordt een graad of 13. It's like a story of love Can you hear me? Came back only yesterday Moving farther away Alright